Uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Het kabinet overweegt een onderzoek naar de stoffelijke resten van Johan van Oldebarneveld. Raadpensionaris van Oldebarneveld werd in 1619 in Den Haag geëxecuteerd. Waarschijnlijk is hij begraven op het binnenhof, in de grafkelder onder de Eerste Kamer. Die kelder is nu ontoegankelijk, maar nu de gebouwen aan het binnenhof worden verbouwd... wil premier Rutte nadenken over een onderzoek van de kelder. De familie van Van Oldebarneveld en de SP hebben daarom gevraagd. Nog tot 11 vanavond zamelen de samenwerkende hulporganisaties geld in voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami die Sulawesi een paar weken geleden trof. Aan het begin van de avond was er bijna 8 miljoen euro ingezameld via Giro 555. Het actiecentrum is in beeld en geluid in Hilversum, daar zit een belpanel. Vanavond wordt in het televisieprogramma PAU op NPO 1 de eindstand bekendgemaakt. De orkaan Michael bereikt naar verwachting in de loop van de avond... het noordwesten van de Amerikaanse staat Florida. Michael neemt steeds verder in kracht toe. Het Amerikaanse orkaancentrum zegt dat er inmiddels windstoten zijn gemeten... van 240 km per uur. De snelheid waarmee Michael in kracht toeneemt verbaast deskundigen. Hij is nu een categorie 4, sterker dan orkaan Florence. Gevreesd wordt dat Michael de zwaarste orkaan wordt... die het noordwesten van Florida ooit heeft getroffen... Het Openbaar Ministerie vervolgt een man van 27 uit Den Haag... in verband met de dood van Orlando Boldewijn. De jongen van 17 had in februari een internetafspraak... maar kwam nooit meer thuis. Een week later werd hij doodgevonden in een plas in Ippenburg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van mishandeling... met de dood tot gevolg van dood door schuld... en het nalaten om hulp te verlenen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot ongeveer 11 graden. Morgenochtend bewolking en in het zuiden wat lichte regen. Smiddag schijnt overal de zon. Dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het is nog vier de rijden op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Loenen... en op de N247 Amsterdam-Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 Eindelijk, eindelijk zijn we dan Rocktober met de Rock Je luistert naar Zier, Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist en ik neem je mee. Met Dreaming. Geweldig, geweldig. Nou, mijn hele haar zit door de war. Ik heb gelijk weer coup fataal. En ja, het enige wat mijn rechtop staat zijn de grijze haren. Ha, ja, maar die krijg ik ook wel van. Ja. Ik zie een heleboel luisteraars. Ik zie ze in Canada. Ik zie ze in Amerika. Ik zie ze in Wilnis. Ik zie ze in Zandvoort. In Friesland. Vladingen. Ben ik iemand vergeten? Laat het maar weten. Ik ben blij met jullie. is eraf. En uh, ja, Ingrid Melstien. één van mijn uh, ja, favorieten mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het toch wel. Ja. Ja, overal een uh, favoriet gesprongen. Ik heb nog wel meer favorieten, maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan er nooit alleen komen. Er zijn altijd een heleboel andere mensen bij en ik ga er maar tussen staan. Thank mm -hmm. you. Jouw, jawel, Phil linnet. Tin Lizzie, ja. Ik weet eigenlijk niet of op deze uitvoering Gary Moore er ook bij zit... maar dat ga ik uitzoeken voor jullie. En, uh, ja. Uh. Hebben jullie ook wel eens dat gevoel dat je zegt van... Nou, ik ben zo lekker aan het draaien, ik word er draaier ervan... en uh, alle soorten muziekjes komen bij mij naar boven... en uh, alles kan, maar ja, maar maar rockballet is... Is it just... Began. In één keer wat zeggen natuurlijk Silent lucidity, jawel mm, Queen, right Ik heb onverwacht visite in de studio gekregen uh, Ja, dat is meneer en mevrouw Charles, zeg maar Of meneer en mevrouw Yvonne, het kan allebei eigenlijk En, uh, nou ja, ik kan je nu al vertellen, net is gezellig Oh, natuurlijk uh, aan den microfoon de king of darkness en niet uh, zoals uh, over als uh, zeggen dat hij de king of darkness hij is de prince of darkness de onwettige prins om precies te zijn ja ha, nou we gaan eens dus even over op uh, wat gewijde muziek denk ik want uh, ja Charles is hier en uh, ja de boys are een klein beetje back dus dan moeten we met de gepaste eerbied en, uh, en, en zuiverheid doen en uh, dan weet je wat ik ga het proberen halleluja Heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor, five. Rudy Pell, halleluja. Je kent hem natuurlijk van Lende Cohen. Dit is een hele uh, andere uitvoering, ja. Eens even kijken, wat heb ik aan de Klaas dan? Nou, dit behoeft geen tekst, geen uitleg. En het is wel een verzoekje. Je luistert je GFM Zandvoort met de Rockballets. When my home is the So Ja, een heerlijke serene stilte, dat heb je hier. En ik vergeet bijna het volgende nummer aan te komen, maar dan komt Yvonne hier. En als Yvonne er is, ja, dan zeg ik altijd, mag ik het licht uit? Maar ja, daar komt Harum binnen. Harum, welkom! Hallo, gezellig dat jullie allemaal luisteren, hoor. Ja, wat leuk dat jij daar even bent, jongen. Wat, uh, wat, wat kom je eigenlijk doen? Nou, kom even naar je kijken, Willem. Je weet, ik kijk je altijd diep in je ogen. En de hele nacht is weer goed. Oh, my God. Nou, Goed. Verder buiten ons nieuws, al met de gang Van Halen, Running with the Devil. Dat was een eventje speciaal voor, uh, ja, voor Yvonne, want Yvonne zegt, ja, ik kan wel wat uh, extra's gebruiken. Wat, wat, ja, ja, ja. Ah, heerlijk. En zo zijn we weer aanbeland. Een kwartier voor uh, de eerste uur alweer. Ja. Rammel maar mee. Kijk, zo gebruik ik dan het, uh, het, uh, het intro-gedeelte van Alice Cooper eventjes uh, om een uh, nummer op te zoeken. Dat is ook een, uh, ja, ook een verzoekje. En uh, dat, dat verzoekje is eigenlijk niet voor mezelf, maar dat verzoekje is eigenlijk voor, uh, ja, voor onze grote vriend Harm. Harm, met welk nummer vroeg jij? Nou, ik had een leuk nummer had ik gehoord. Ja, ja, ik ja. een tijdje geleden gehoord, waar schore waren waren. Van wie? Schoolpioenen. De schoolpioenen, natuurlijk. Een groepje. Ja. Jongens met blauwe en grijze kleding. Heel charmante jongens om te zien ook. Ja, van die leuke en riempjes en zo, hè. He? En het heette Still Loving You. En dat vond ik zo mooi. De rillingen liepen over mijn buik. De wat? Oh, sorry over mijn rug. Ik wou het de niet vertellen. Nou, vooruit. <lacht> Met alles. Zieve Zandvoort. Oktober, Met de mooiste rockballets. Wat heb ik allemaal nog in petto? Het is te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij en je hoort van alles. Ja, zo gaan we weer richting de klok van uh, 8 uur. Charles en Yvonne zijn weer weg. En uh, vanaf hier uh, wil ik even zeggen dat ik hartstikke blij ben dat ze er waren. Fantastisch, leuk. En ik zeg, moet je vaker doen. Dan doen we de volgende keer een chocolaatje erbij. Lekker. Jam met Black. Je luistert naar het uh, meest zwoelige geluid van voor <laughs> Er is koffie, er is muziek, er is gezelligheid. En ik zeg hem zo, er zijn verzoekjes. Farmke Kumpen.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 I feel I'm growing older. And the songs that I have sung echo in the distance like the sound. This is confusing Dat was een verzoekje. Ook dat kan. Bij, uh, ja, bij dit programma natuurlijk. Klein stukje Metallica. Echt een heel klein stukje. Dat is een mooie intro. Je moet eigenlijk niet doorheen praten. Maar ja. Als je een houten hart hebt zoals ik. Dan kan dat. <laughs> Even tot aan de klok van acht uur. En daarna zijn wij er weer.